Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische oorlogskabinet heeft ingestemd met de gijzelaarsdeal, ...meldt de Times of Israel. De volgende stap is dat het hele kabinet bijeenkomt... ...voor een stemming over het akkoord met Hamas. Dat gebeurt vanavond nog. In de deal staat dat Hamas alle gijzelaars moet laten gaan, zowel levende mensen als stoffelijke overschotten. Als dat binnen 72 uur gebeurt, zou Israël bijna 2000 Palestijnse gevangenen vrijlaten. Ook de lichamen van 360 gedode militanten zouden dan worden overgedragen. De politie in België heeft drie mensen aangehouden voor een poging tot een terroristische moord. Volgens Belgische media was premier Bart de Wever het doelwit. De verdachten zijn iemand van 18 en twee mensen van begin 20. Ze werden vanochtend opgepakt bij een terreuronderzoek. In de woning van een van hen werd een explosief gevonden, bij een ander een 3D-printer. Het Belgische OM zegt dat het waarschijnlijk de bedoeling was om een drone te maken voor een aanslag. Een van de verdachten is inmiddels vrijgelaten. De enige man die in Frankrijk in beroep ging tegen zijn veroordeling voor het verkrachten van Gisèle Pellicot... heeft een hogere straf gekregen. De man krijgt tien jaar cel, een jaar langer dan eerder werd opgelegd. Pellicot werd jarenlang door haar toenmalige man gedrogeerd en door hem en tientallen andere mannen verkracht. Op verschillende plaatsen in Nederland ligt het strand vol met aangespoelde zeesterren, onder meer bij Noordwijk en op de Waddeneilanden. Dat komt waarschijnlijk door de storm van afgelopen weekend. Daardoor zijn de zeesterren losgeraakt van de bodem en richting de stranden gespoeld. Volgens deskundigen zullen veruit de meeste zeesterren het niet redden op het strand. Uit het water kunnen ze niet lang overleven. Dan nog het weer, bewolking en kans op mist. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen opnieuw een bewolkte dag, met nu en dan wat zon. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog één file in onze regio. Op de a 4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging tussen Knoppen, De Hoek en Afrit Roelof En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Dit uh, was omdat het uh, precies een jaar geleden is dat uh, Ramonster Ramon van Geitenbeek is uh, overleden. Uh, de frontman van Hoofs en uh, dat nummer wat je net hebt uh, kunnen beluisteren, dat had het het so many die questions. Ik had iets heel anders uh, van de week uh, gedeeld. The late bloomer, maar uh, dat had weer een reden omdat dat daar ook een echte lyrics clip bij zat.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 Schep een beetje aandacht of schenk een beetje aandacht aan onze single. Nou, wat een front, dat doen we dan ook. En dit is de laatste van We'll be Facts is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 She locks me, slams the door, puts her hands around my waist as she reads for my heart and big catch. Which she's gonna grab and, and tells me, "You fool, this is all that you can. get." that you're phony. We uh, hebben twee leden van de cruise en de doeks of Haarlem aan de telefoon. Uh, heren, goedenavond. Goedenavond, hey. Ja, want uh, op vrijdagavond en op het uh, moment dat wij spreken is het woensdagavond, uh, is er een optreden van jullie in de Theater de Liefde in Haarlem.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 wat qua muziek, rock'n'roll, daadwerkelijk inhoudt. En dan hebben we ook nog Sarah van Dijk en Maatelief Kuikers, een mens, uh, kunsteloos, die twee prachtexposities exposities daar in theater liefst laten zien. Oh ja, oh ja. Uh, mag ik ook nog even tussendoor zeggen, van, gaan jullie net als de Blues Brothers uit uh, die film, die legendarische film, dat jullie dan met zo'n oude Cadillac of Buke door de straten van Haarlem uh, van heen rijden en dat, ze, dat jullie met zo'n megafoon zeggen, ja, rock'n'roll revue vanavond in uh, Theater de Liefde of zie ik dat verkeerd? Zeker weten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 Even voor de mensen die jullie willen vinden op het wereldwijde web. Waar zijn uh, de crews en de Dukes of Harlem te vinden op het wereldwijde web? Op Instagram, op YouTube, op TikTok zelfs, hippen. En uh, op uh, Facebook allemaal. Als je gewoon de Dukes of Harlem intypt, kom je uh, uh, overal terecht. We hebben ook een eigen site, de waarin alles op de hoogte wordt gehouden. Uh, We zijn dus uh, eigenlijk, eigenlijk kan je bijna niet meer om ons heen als je ons intypt. <laughs>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 ze dus morgen uh, aantreffen in Haarlem ergens in een een of andere afstands Amerikaan met zo'n hele grote megafoon op, uh, op het dak. Net zoals de uh, Blues Brothers dat ook deden. Voor een uh, echte originele rock'n'roll revue in Theater de Liefde morgenavond uh, zullen ze dat uh, gaan doen. Uh, dit blijven we ook uh, draaien, want ik uh, vind het een winkelloze uh, sowieso opname van onszelf. Uh, we mogen ook wel eens een beetje op borsten kloppen, want uh, de jongens die doen... Uh,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 Back now tells me I can't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 Just bought some lingerie in my favorite color. <laughs> You'll have some.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 Hij is in ieder geval in boekhandels te bewonderen. Deze PJM-bond. En hij zal binnenkort daar nog het een en ander laten horen. Met nieuw materiaal. Beetje Bluegrass-achtig. En daarvoor hoorde je Bad Luck Baby. en it never happened with you. Uh, we zijn een beetje aan het eind uh, gekomen um, van dit programma. La rest ons nog één nummer te draaien. En uh, dat zullen ze morgen denk ik ook gaan uitvoeren in de piers in Volendam. Alweer.